Geef mensen met een hersenaandoening een beter perspectief. Geef op Gero 860 of aan de collectant. Hersenstichting Nederland. Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS Journaal. onno Duivené de Wit.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 Minister Schultz van Haag heeft enkele verkeersleiders naar Duitsland gestuurd om te helpen. Rijkswaterstaat. Dat zijn uh, mensen van Rijkswaterstaat die doorgaans op de Nederlandse waterwegen... Uh, op de vaartuigen van Rijkswaterstaat helpen bij het uh, ja, veilig en vlot afwikkelen van het scheepvaartverkeer. Die varen doorgaans op de patrouilleschepen van Rijkswaterstaat. Uh, dus dat zijn eigenlijk kleinere scheepjes die uh, voorbij varen ten opzichte van de grote vrachtschepen.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 ANUB ah, verkeersinformatie De avondspits is begonnen. Er staat 65 kilometer aan file, met name in de Randstad. Wat opvalt is de lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen het knooppunt Muidenberg en Blariken 8 kilometer. Wat die file relatief veel vertraging oplevert... is het beter om om te rijden via Almere over de A6 en de A27. De A76, Belgische grens richting Heerle, file na een ongeluk... tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek, 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Villa VPRO, Vessel Blok en Elf de Bruin. Goedemiddag, vijf minuten over vier. We terug bij Villa VPRO met ons buitenlandpanel panel tot half vijf. Hubert Smeet, we hem net al eventjes uh, voor vieren. Hij is commentator van NRC Handelsblad en ook lange tijd correspondent geweest in Rusland. Welkom Hubert. Christa Meinertsma is adjunct-directeur van Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Zit in de studio in Den Haag. Goedemiddag, Christa. Goedemiddag, en ik ben niet meer adjunct-directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mooi is dat. <laughs> per 1 februari ben ik daar weg. Oh, oh. Nou, wat ga je nu doen dan? Ja, dat uh, wordt volgende week bekend. Maar hoe gaan we je dan? We noemen nu alleen je naam. Je bent nu even niets meer verder ben, dan je naam. Uh, ik ben even onafhankelijk uh, commentator. Okay. In between jobs? In between jobs. Ja, ja. En je wil nog niet zeggen wat je dan echt gaat doen? Uh, dat is nog even onder embargo. Ja, wat jammer nou, je maakt me wel nieuwsgierig. Ja. Maar goed, dat kunnen wij dan wel als eerste melden, denk ik. En Caroline van Dulleman zit hier. Dulleman. En... Dulleman, ja. ja. Ze, het staat er ook, ik zeg het verkeerd. Socioloog en uh, werkt bij World Granny. Dat is een organisatie die heel veel weet over wereldwijde vergrijzing. Dan zeg ik het goed. Ja, Global Aging. Goed zo. Ja. We beginnen met Egypte. Hè? We hadden het er ja. net al even over voor het nieuws met Hubert. Hubert Smeets. En die zei, als ik deze beelden zo zie... zou het mij niet verbazen als ik morgen wakker word... en hoor dat er een militaire staatsgreep is gepleegd in Egypte. Het grappige is dat het nieuws van vandaag in eerste instantie was... dat het leger de demonstranten opriep om naar huis te gaan. Het leger zei, uh, herneem het gewone leven weer. Jullie boodschap is duidelijk aangekomen. Sterker nog, jullie boodschap is legitiem. Maar nu wordt het tijd om weer aan de slag te gaan. En vervolgens... Nou ja, gebeurt er wat we nu allemaal horen op de radio en zien op tv. Pro- en contra-mubarak-groepen gaan elkaar op echt niet zachtzinnige wijze. Nee. Wij hebben hier het CNN aanstaan. Uh, uh, en, en je ziet inderdaad ja. nu ook weer mensen allemaal met elkaar vechten. En het je ziet staat mensen... daar stil tussen. Precies. Stenen uit de grond halen. Hubert? Nou ja, en dat laten ze misschien nog even zo aanrommelen. Moet er moeten nog een paar dooien vallen. Nogmaals... Mm. Um, Klinkt allemaal cynisch. Maar ik denk dat het leger de derde partij is. We zijn heel erg gefocust geweest de afgelopen weken op Mubarak... en op de vraag of hij zou aftreden of niet. Hij is natuurlijk wezen gisteravond afgetreden. Uh, ja, vind en... jij dat? Als hij zegt nog zeven maanden... Te nou, nee, maar nee. Ja, ik, ik begrijp wel dat de demonstranten zeggen van... Uh, we vertrouwen je niet, want overmorgen bedenk je je misschien. Maar hij zit nu nog uh, in het presidentieel beleid dankzij het leger... En het leger heeft heel ambivalent steeds gereageerd. Hè. Legitieme eisen, ja, jullie zeiden het al, gerechtvaardigde grieven zeiden ze gisteren. En ze hebben vandaag opgeroepen van nou, uh, ga naar huis, want uh, we gaan eraan werken. Uit Washington komen dezelfde signalen, nu beginnen met het transitieregime, et cetera. En op dat moment komen mensen die misschien geen legitieme eisen hebben, maar wel begrijpelijke angsten, de pro-Mubarak aanhangers. Want die man heeft dus niet alleen dat land geregeerd. Die heeft een eigen, hoe zeg je het in het Nederlands, een eigen achterban. Um, en die beginnen te knokken. En je zou zeggen, dat moet nog even doorgaan... en dan is er een grote openbare orde kwestie... en dan is het leger de patriotische factor... die het grootste Egypte uh, uit de burgeroorlog redt... mooie kan niet hebben. En jij denkt dat het zo gaat en dat we dat dan... Ja, maar wacht morgen... even, als ik het goed begrijp, even Christa Meijners maar vragen... dat betekent, wat Hubert Smeets nu schetst... dat het dan ook echt het leger is. Niet meer Mubarak, maar dat het leger gewoon... Uh, het nu eigenlijk voor het zeggen heeft. Die hebben dus ook opgeroepen, ga naar huis. Dat deed Mubarak niet, dat doet het leger. En Hubert zegt, bij wijze van spreken... morgen heeft het leger het heft in handen genomen... want de enige partij die nog rust in het land kan brengen. Ik denk dat het leger inderdaad... een, een machtsfactor van betekenis is... in... Um, uh... In Egypte. In die zin is het ook interessant om even de vergelijking te trekken... met bijvoorbeeld andere uh, ja, mild-islamitische uh, democratieën... waar het leger ook een belangrijke factor van betekenis is. Denk aan Indonesië, denk aan Turkije. Uh, het leger zal zeker in de transitieperiode naar een volgende fase... denk ik, een belangrijke rol te spelen hebben, ook voor de stabiliteit van het land. En wat betekent dat voor Mubarak dan? Ik denk ook dat, zoals net gezegd werd... dat Mubarak zich gisteren uh, buitenspel heeft geplaatst. Um, uh, in feite is, is hij uitgespeeld. En wat denk jij dan wat er nu gaat gebeuren? Ik, bedoel, je, je, ik neem aan dat je ook die beelden hebt gezien van CNN of op het nieuws. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is moeilijk te voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Of dit een uitlokking is uh, om, om tot geweld te komen. Om de situatie inderdaad chaotisch te maken. Zodat het leger ook een, een reden zou hebben om in te grijpen. Het leger heeft zich natuurlijk tot nu toe heel... Uh... Um, ja, constructief opgesteld. Niet alleen op het plein waar de demonstranten waren... maar ook in bijvoorbeeld het bewaken van hele belangrijke economische belangen. Denk aan het Suezkanaal, denk aan de mm. pijpleidingen die langs het Suezkanaal lopen. Dat wordt Tuurlijk, allemaal door het, het, het, het leger bewaakt. Het heilige olietransport. Ja, en daar zijn ja. natuurlijk grote economische belangen mee gemoeid. Uh, voor, uh, ook voor Nederland. Um, uh, heel duidelijk, een hoop van onze aanvoer, gedeelte van ons BNP... wordt ook verdiend door de transporten die door dat kanaal komen. Dus het leger is sowieso uh, een enorm belangrijk Factor. Caroline van Dullemen, denk je inderdaad, wat vaker gebeurt natuurlijk in zulke situaties, dat een beetje bewust nu geprovoceerd wordt om het leger deze ruimte te, te, te bieden zo meteen. Nou, dat lijkt wat me niet gebeurd. Ja, dat lijkt me zeker niet onmogelijk. Je ziet natuurlijk dat er ook binnen de bevolking uh, toch verschillende belangen spelen. En de, uh, je, ik hou me inderdaad bezig met de demografische. Ja. Um, Samenstelling. En dan zie je dat uh, in Egypte er een enorme populatiegroei is geweest... in de afgelopen jaren, in de afgelopen... 20 jaar is er een 10 miljoen aan bevolking bijgekomen. Dus dat is natuurlijk een ongelooflijke druk o, zo, heeft dat ja. gegeven op de gezondheidszorg. En het zijn natuurlijk niet alleen kinderen, maar juist ook omdat mensen ouder worden. Dus gezondheidszorg, onderwijs, al die, al die kwesties. Dus ja, binnen die bevolking liggen die belangen niet parallel. Dus dat je dat, dat, dat hier op straat zichtbaar gaat worden, ja, dat verbaast me eigenlijk niet. Je kon het in een paar tweets die ja, wij vooral ook al zien. ik ja. we u er even bij pakken. Um, dat is een, tweets. Een Activist die zegt: Mubarak is een uh, slimme dictator. Veel mensen met wie ik praat, boven de 50, zeggen dat ze ontroerd zijn door zijn toespraak en geen moeite hebben met nog zeven maanden. En dat zegt een Egyptische internetondernemer. Maar hij verwijst eigenlijk naar die oudere generatie. Ja. Nou ja, ik denk dat iedereen wel hoopt dat het allemaal vreedzaam zal gaan. Dat is natuurlijk wat iedereen wil. En uh, de, ja, de oudere mensen hebben natuurlijk meer de neiging om te denken... dat dat via een ordelijke weg moet gaan. En de jongeren he, rammelen aan de poorten natuurlijk. Die willen verandering, die willen vernieuwing. En uh, ja, die zijn met velen... Die, die arbeidsmarkt heeft hen niet kunnen accommoderen. Daar is geen plek geweest. En zij denken, ja, het is nu onze beurt. Wij willen gewoon... Uh, die ouderen zijn, in Egypte zijn overigens natuurlijk niet de enigen die gezegd hebben... het moet via een ordelijke weg. Uh, Amerika, bij Monden van Clinton, heeft dat ook gezegd. Er moet nu onmiddellijk wat gebeuren, natuurlijk. maar het moet wel via een ordelijke weg. Datzelfde is inmiddels ook door Londen en Frankrijk gezegd, zeker. De, de veranderingen moeten nu beginnen, maar alsjeblieft geleidelijk en ordelijk. Uh, zou het leger zich daar iets van aantrekken? Het is meer een oproep aan Mubarak, waarschijnlijk. Nou, ik denk dat het leger, zich, denk dat het leger uh, <tie> zich daar heel <tie> veel van aantrekt. Ja? Niet omdat de Amerikanen het zeggen. Misschien ook wel trouwens, want ze, ze vliegen met Amerikaans spul. En ze moeten straks de boel in elkaar meppen met Amerikaans spul. Uh, dus ja, dat, dat speelt wel ongetwijfeld een rol. Maar het is ook de, de, de, de, habitat, de habitus van, uh, van het leger om die orde en rust te willen handhaven. Uh, dat is hun reden van bestaan. En uh, dat het Westen dat doet, dat, dat ligt voor de hand. Ze hebben altijd gekozen voor de dictatuur boven de democratie. Het lijkt heel erg op, het is iedereen vergeten... maar in 1991 was er een staatsgreep in de Sovjet-Unie. En uh, niet allemaal, niet alle Westerse leiders uh, reageerden toen terughoudend. Maar uh, sommigen zeiden toch, jongens, rustig aan. Deze nieuwe macht moeten we ook serieus nemen. En Jeltsin was toch eigenlijk ook wel een enorme uh, uh, gifkikker en we, Mitterrand, de, de president van Frankrijk... die was mm -hmm. als de dood dat het uit de hand zou lopen daar in Rusland. En dat was uh, op dat moment uh, uh, heel goed denkbaar. Nee, het is moeilijk in te schatten wat je ervoor terugkijkt of dat al ja, beter daar is. Zijn er natuurlijk mm -hmm. geen, daar zijn natuurlijk geen structuren... Uh, behalve misschien opiniepeilingen van Gallup... die ons duidelijk maken wat de richting is van de, de, de publieke opinie... en waar consensus op te bereiken dat is. Dat is eigenlijk altijd met een dictatuur of een autocratisch regime. De, de belangen zijn zo hoog dat in de eindfase het altijd alles of niks is. Mm -hmm. En dus de compromissen uh, ja, verdampen in, in, in, in die hoge drukketen. En dat zie je nu echt gebeuren. Ja. Ja. Christa Meinesma? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we uh, vanuit de EU... maar bijvoorbeeld ook uh, Engeland, Amerika... Um, dat het niet langer een keuze is uh, tussen stabiliteit en democratie... maar dat je het op dit moment hebt over allebei. Uh, de weg naar, naar democratie is ingeslagen. Daar vragen mensen om. Uh, daar zullen we, denk ik, ons als EU ook achter moeten scharen. Maar iedereen wil natuurlijk dat dat gebeurt op een manier die stabiel is. Mm. Um, maar... Ja, zolang we in die discussie blijven zitten van... Ja, het is of stabiliteit met een dictator als Mubarak of het is democratie... maar met de angst dat dan een bepaalde partij aan de macht komt... die wij misschien niet, uh, niet zien zitten... Uh, ja, dat is een hele moeilijke discussie. En dan zie, je, dan zie je dus van die hele genuanceerde standpunten... door deze en gene um, ingenomen worden. Zoals bijvoorbeeld uh, door Ashton, die daar ook om bekritiseerd wordt. En ik Niet denk dat, dat het de euro-commissaris... Uh... De, de, de, de, ja, eigenlijk de, de minister van Buitenlandse ja. Zaken... als je het zo wil noemen, van, van Europa. Wat en... heeft zij gezegd dan? Nou, zij, zij, zij probeert daar die nuance aan te brengen. Um, tussen aan de ene kant de belangen van stabiliteit... die natuurlijk uh, voor het Westen groot zijn. Dat, dat Egypte stabiel blijft, gezien... Ja, ook de positie van Egypte in, in het Midden-Oosten, naar Israël, het Suezkanaal... de economische belangen die daar allemaal uh, mee gemoeid zijn. En aan de andere kant natuurlijk de roep om democratie, vrijheid... betere sociale um, uh, ja, verhoudingen uh, die niet meer te stuiten is. Maar ook haar geloofsbrieven Tudern. zijn na 30 jaar steun voor Mubarak... toch niet zo sterk, zou je zeggen. Haar democratische geloofsbrieven. Als ik jonger zou zijn op het plein van Egypte zou ik zeggen... ja, kom op zich. 30 jaar, 30 jaar lang hebben jullie Mubarak gesteund vanwege de stabiliteit. En nu komen jullie ons uitleggen dat we het rustig aan moeten doen. Ja. Maar nou ja, absoluut, ja, absoluut. Ja, dat ik geldt denk voor het ook hele Westen, Westen toch, eigenlijk? Ja. Ja. Ja. ja, dat geldt voor het hele Westen. En ik denk dat het ook duidelijk is uit de reacties... dat, dat in ieder geval die jongeren daar daar geen boodschap aan hebben. En dat wij misschien ook wat verder moeten kijken... dan alleen maar de angst voor de moslimbroederschap aan de ene kant... of de keus voor iemand als Mubarak aan de andere kant... naar andere krachten, andere leiders, uh, andere denkers... die er wel degelijk zijn in, in, deze, in, uh, in Egypte en in deze samenlevingen. Het gaat natuurlijk niet alleen meer over Egypte. Caroline van Dullemen. Ja, het is ook een kwestie van de rising expectations. Hè? De verwachtingen die uh, de afgelopen jaren natuurlijk enorm zijn gegroeid. De levensverwachting in Egypte is in de afgelopen twintig jaar met zeventien jaar toegenomen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk gigantisch. Het is het uh, tweede, continent van, uh, tweede land binnen het Afrikaanse continent na Nigeria qua bevolkingsomvang. Dus ik, uh, ja, ik hoop eigenlijk ook wel dat we iets meer horen van Afrikaanse leiders. Hoe die erin staan. En, uh, Um, uh, Mohamed Ibrahim, de oprichter van de Celtel, heeft uh, twee jaar geleden een heel creatief uh, idee gehad om uh, Afrikaanse dictators uh, met pensioen te sturen. Met een uh, enorme, forse bodem. Ja, een prachtig eiland. Met z'n allen. Op, ja. uh, hoe, welk eiland dus, was het? Was er vooruit gekozen of was dat nog niet? Nou, het was een, uh, een, een eiland voor de kust van, van Zanzibar. Ja. <laughs> en, ja. Ik dacht, uh, uh, we horen <laughs> hem top, eigenlijk ja. niet. Maar uh, het zou natuurlijk heel erg mooi zijn als uh, Mubarak dat ook aangeboden krijgt. Nu uh, uh, niet zozeer uh, voor het moment waarop hij staat, maar wel om hem. Nog eens even een extra steuntje. Duwtje. In de Laten rug we heel te geven. even voordat we misschien wat Christa zei terecht, het geldt niet alleen natuurlijk voor Egypte, er zijn meer landen mee gemoeid, Jemen, onder andere. Maar heel even, nu we het toch nog over Egypte hebben, moet je toch misschien even Israël er ook nog uitlichten, want dat is natuurlijk het grote heikele punt. Maar ja, als Egypte wegvalt, als het grote Arabische land... wat onder Sadat vrede sloot met Israël... dan wordt het natuurlijk allemaal toch wel heel erg nijpend, ook voor Amerika... om, om, om uit deze spagaat te komen. Nou, ik kan me de Israëlische zorg kan ik me zeer goed voorstellen. Er is in het begin van, de, van het hele proces, toen het in Tunesië ging rollen... is de vergelijking met de Berlijnse muur gevallen. Maar ik denk dat er een heel fundamenteel verschil is... Uh, tussen 1989 en 1991, dus Europa en nu... dat uh, de bevolking in Oost-Europa waren allemaal pro-westers. Mm -hmm. Die wilden leven, even voor het gemak, zoals ze in Duitsland, West-Duitsland, West leefden. Ja. Uh, dat, was, dat was het perspectief. En uh, je zou, kan niet, ik denk niet dat er nu een pro-westers perspectief gevoeld wordt in, Oost in, in, in, in Egypte... En, en, en ja, laat we eerlijk zijn. Israël is toch stiekem lid van de NAVO. En dat mm -hmm. weten ze in, in de rest van de Arabische wereld heel, heel goed. Dus ik kan de zorg in, in Egypte, kan ik me werkelijk van A Z voorstellen. Ze zijn ook heel eerlijk, hè. Liever dictatuur dan democratie. Het is, is ja. geen woord Chinees aan. Ja. Ik denk ook dat het interessant Christen is om is, te kijken wat er... Um, um, ja toch ook in een aantal andere landen gebeurt. Je ziet in een aantal landen dat er uh, eigenlijk leiders preventieve maatregelen nemen... maatregelen aankondigen om te proberen uh, protesten te stoppen of te voorkomen. Maar ik denk een heel belangrijk land, ook voor de stabiliteit van het gebied... om in de gaten te houden, is natuurlijk Soudaan. In Soedan is het natuurlijk net bekend geworden dat het zuiden van Soedan... met 99 besloten heeft om zich af te scheiden van het noorden. Oppositiepartijen hadden sowieso al aangekondigd... dat als dat zou gebeuren, oppositiepartijen in Noord-Soedan... dat ze dan ook ja, de kans aan zouden grijpen om het regime verder te verzwakken. Aan het hoofd van dat regime staat natuurlijk president Bashir. Nou, die weet al waar die heen kan. Die is welkom in Den Haag, hier in de gevangenis omdat hij voor het internationale strafhof uh, terecht moet staan. Maar daar zijn ook protesten geweest afgelopen weekend. En die jongeren zijn heel duidelijk geïnspireerd... door wat er in Egypte is gebeurd. Het is ook weer via Facebook en Twitter, via de sociale netwerken... is dat georganiseerd. Uh, de oppositie heeft daar wel aan meegedaan, maar had het niet georganiseerd. Uh, het heeft nog niet verder geleid tot protesten. Maar dat is natuurlijk ook een, een kruidvat... met alles wat er op hetzelfde moment gebeurt. Ook nog in Darfur, waar gewoon de gevechten... Uh, ook nog uh -huh. doorgaan. Nou, staat ons wel altijd heel veel te verwachten. Dan mag ik een vraag daarover stellen. Is het ook niet een probleem daardoor juist, door die, je zou kunnen zeggen, die wat anarchistische vorm van verzet en van protest. En het gebrek aan uh, heldere politieke leiders die als alternatief kunnen functioneren. Dus zeg maar, het gebrek aan aan, uh, aan eenduidige uh, al alternatieven voor de macht. Uh -huh. Dat het uh, gevaarlijk kan worden, dat het on on onbeheersbaar uh, zou kunnen worden. Ja, ik denk dat het ook wel een beetje een, een teken destijds is... dat uh, demonstraties georganiseerd worden via uh, Facebook, via, via Twitter... de sociale netwerken, dat er niet een eenduidige leider... Opstaat, die zowel voor de demonstranten als voor het Westen misschien herkenbaar of acceptabel is. Dat inderdaad de bewegingen diffuser zijn. En dat zie je nu in een aantal landen gebeuren. En dat is natuurlijk een, iets nieuws waar misschien leiders, machthebbers... maar ook mensen die ernaar kijken moeite hebben om, om mee om te gaan maar, en te duiden. Maar in Europa hebben we een beetje ervaring met internetrevoluties. Mm -hmm. Georgië, Oekraïne, uh, iets eerder nog in Servië. En daar heeft, hebben dat tot type revoluties niet geleid tot een heldere machtswisseling... Maar tot een lange periode van vacuüm. Ja. Het is meer om een, een, een zittend regime weg te krijgen. dan dat je al weet wat dat er voor in de plaats wat komen. is. Dat er alternatief is. Nou, dat blijkt nu ook natuurlijk uh, in Egypte. Caroline? Ja, ik slaap me hier helemaal bij aan. Okay. Ja. Nou, we hadden het dus over Soudan, hè, noemde jij Christa... als, als een, een land waar de, deze wijnvlek uh, verder... hoe moet je dat nou weer mooi zeggen? De olievlek bedoel ja, ik. ik, ik. Wijnvlek. Uh, uh, nou, uh, Jordanië, Jemen, die, hebben alle, al, die landen hebben al stappen aangekondigd. Nou, vroegen wij ons af, is dit iets waar, wat ook besmettelijk zou kunnen zijn... voor een land als Iran? Of is dat wat dat betreft een beetje een buitenbeentje? Christa. Nou, er zijn wel, wel mensen die gezegd hebben dat Iran toch wel met ja ook weer met angst en beven kijkt naar, naar wat er hier uh, gebeurt. Uh, er zijn ook wel ja uh, analisten die, die zeggen dat, dat er uh, recentelijk meer executies hebben plaatsgevonden, ook uh, ja, om toch uh, zoveel mogelijk uh, uh, ja protest en, en uh, om, om dat de kop in te drukken met harde hand. Aan de andere kant, in 2009, ja, de, de herinnering ook van protesters in uh, Iran aan 2009 is natuurlijk ook nog vers. Toen zijn natuurlijk de protesten daar uh, met harde hand de kop in geslagen, hebben niet geleid tot een uh, regimewisseling. Maar goed, het heeft natuurlijk wel effect ook op Iran en op mensen in Iran. Ja, we, jij noemde die executies. Nou, we hebben natuurlijk dit weekend allemaal uh, gehoord dat uh, Zara Barami uh, geëxecuteerd is. De Iraans-Nederlandse vrouw. Daar wilden we het ook nog even over hebben met jullie. Uh, want er is gespeculeerd over het feit of de minister van Buitenlandse Zaken niet meer had uh, kunnen doen dan wat hij gedaan heeft. Hubert, hoe, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Had hij meer moeten doen? Ik weet het niet. Ik weet niet wat, uh, wat er gebeurd is in die stille diplomatie, waar die zo beroept. Ongetwijfeld is er iets gebeurd. Je... Uit Iran krijgen we signalen via uh, Thomas Erdbrink met name... De correspondent van NSC NRC Handelsblad... dat de familie vindt dat er te weinig aan is. Ik kan het helemaal niet beoordelen. Ik, uh, ik gelet op zijn mimiek... Had ik het gevoel dat hij niet heel zeker was. En niet van meneer Roosenthal. Wat zag ja. jij dan? Wat zag jij? Nou, ik vond hem een beetje, een beetje nerveus. Ik vond hem een beetje formalistisch. Dat is hij altijd veel, ja. volgens mij? Ja, misschien is hij ook niet zo'n zo plek op dat departement, hoor. Dat kan. Maar, maar ik, ik, ik, we zullen zien. Hij gaat vragen beantwoorden van de Tweede Kamer. En, en dat, Morg, kan heel, dat kan heel interessant ja. worden en belangrijk worden. Uh, laat ik zo zeggen: de track record van buitenlandse zaken. Uh, als het gaat om uh, het verdedigen van de belangen van Nederlanders. in, de, in, den, in, in den Vreemde, die niet meteen een. Uh, commercieel belang dienen, is niet zo groot. <laughs> en laten we eerlijk zijn, de handelsverhoudingen... tussen uh, Nederland en Iran zijn heel gering. Hè? 300 miljoen per jaar geloof ik, uitvoer en invoer. Je hebt dan, dan niet stok achter de deur, bedoel je? Nee, nee waar, waar, waar zijn ze bang voor, die uh, Iraniërs? Want als het u gaat hoopt, om niks. Al misschien welke Karolien? Of als Nederland alleen niet iets zou kunnen doen... Uh... Nou ja, dat zou je natuurlijk dat zou je hopen. De Human de Rights Watch heeft al gezegd dat als Iran uh, in dit tempo doorgaat... dan zouden er duizend mensen opgehangen worden de komende jaren. Ja, dat is natuurlijk een gruwelijke gedachte. Dus daar, daar zou de EU natuurlijk als totaal, uh, als geheel uh, wel iets uh, aan kunnen doen. Ja, want ik kreeg ik, dus ik, dan ik nog even, ja. Ja, Nou ja, het is natuurlijk wel een klassiek probleem... tussen de stille diplomatie en, uh, en de openbaarheid. Dat zie je natuurlijk. Uh, dat, is, dat, dat, dat markeert het buitenlands beleid in zijn algemeenheid. En de ene keer uh, valt het wat meer... Uit Richting uh, ja, openbaarheid hebben. Ik herinner me nog Pronk, die uiteindelijk uh, weggestuurd is uit Indonesië omdat hij te, te heftig en te openbaar over de mensenrechten sprak. Uh, en aan de andere kant uh, zegt de familie hier mogelijk terecht: van ja, uh, het Al is te laat. Ja. Ja. Ja. Ja. Want, want Christa Meijners, maar jij bent toch ook uh, in de diplomatieke dienst geweest, zoals Klopt. dat heet? Klopt. Ja. Kijk, <laughs> ik... Hoe kijk jij hier, hier tegenaan dan? Nou, ik vind het toch, toch um, uh, een hele lastige situatie. We weten niet wat er in stille diplomatie is gebeurd. Ik denk dat je er gewoon echt vanuit moet gaan... dat toch minister Rosenthal uh, geprobeerd heeft te doen wat hij kon doen. Heb je iets in zijn mimiek gezien, zoals Hubert? Uh, nou, dat, uh, daar leid ik niet te veel uit af. Um, maar uh, je hebt natuurlijk een hele moeilijke situatie... omdat het Iraanse regime uh, dat Nederlandse paspoort... en die Nederlandse nationaliteit niet erkent. Dus die zullen ook niet erg opengestaan hebben... voor allerlei demarges van onze of van onze minister van Buitenlandse Zaken... die beweren dat deze vrouw wel uh, ook Nederlands is. En dat maakt natuurlijk ook zo'n diplomatie heel erg moeilijk om te voeren. Ja, en, en, en had hij dan toch, dan heb ik het over de minister, uh, de ambassadeur terug moeten roepen? Want dat werd gisteren gezegd in de Tweede Kamer, met name door de PVV. Het is belachelijk dat die man niet onmiddellijk naar huis is uh, gehaald. Nou ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om te roepen. Uh, nou, misschien maar, heeft hij wel gelijk. Uh, Kijk, een ambassadeur uh, die heeft natuurlijk uh, een aantal dingen te doen in een land. Die dient daar een aantal doelen. En voordat je een ambassadeur terugroept... dat is natuurlijk het sterkste uh, middel wat je in de diplomatie kunt inzetten. En het is de vraag of, uh, ja, of, of je daarmee uh, sterker staat in zo'n situatie. Wat, kan je, wat zou je nou, vraag ik me toch af, als, als Europa, niet als Nederland alleen, maar als heel Europa kunnen doen? Want iedereen staat nu op, de, op zijn achterste poten natuurlijk door dit geval van ophanging. Sorry dat ik het zo ondiplomatiek zeg, mm -hmm. maar er worden aan de lopende bandexecuties uitgevoerd. Nu gaat het om een vrouw die ook een Nederlands paspoort had. Dus ook Amerika heeft als zijn afschuw weer uitgesproken. Maar wat zou je nou kunnen doen om, om, om Iran te waarschuwen of te raken? Ik denk dat je, je, je vinger opheffen heeft niet zo heel veel zin. Nee, toch in Europees verband uh, Iran hierop blijven aanspreken. Zoals we dat ook doen met bijvoorbeeld China. Want daar worden ook ontzettend veel uh, doodstraffen uitgevoerd. En daar werkt het ook heel goed. Nou ja, goed, daar, uh, daar heeft het ook nog niet al te veel effect gehad. Maar dat is toch uiteindelijk diplomatiek gesproken het mm -hmm. enige wat je kunt blijven doen. En het kan alleen diplomatiek, hè? Je het kan alleen diplomatiek. Je hebt verder, sancties. Nee. nee. Maar... Even Turkije, Turkije ja precies. Want minister Roosentaal, u weet wel, die man van die mimiek uh, volgens Hubert... <lacht> die is vandaag in Turkije. Er wordt daar gesproken over de banden tussen Nederland en Turkije. Praten over 400 jaar betrekkingen. Dat is volgend jaar geloof ik allemaal aan de gang. Maar vandaag gaat hij daar dus al uh, het over hebben. Um, en daar is ook Wilders ter sprake gekomen. Tuurlijk. Ja, ja want het dat, dat is natuurlijk vermoeiend. Maar altijd weer worden dan vragen gesteld op zo'n persconferentie... aan de, in dit geval de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije. Wat vindt u van het standpunt van meneer Wilders? En die heeft nu voor eens en voor altijd gezegd... daar heb ik helemaal niets mee te maken. De minister PSV, van Buitenlandse Zaken van ja, Turkije. Die, die zegt dat er niks mee te maken Die kan uh, onze ons staatshoofd een freak noemen en ons een totalitaire staat. Maar deze partij zit niet in de regering. Dus ik maak me niet druk om. Roosentaal voelde zich toch weer geroepen om uit te leggen... hoe het dan allemaal precies zat. Dat wordt daar alleen het is toch weer dat Rosenthal wel een tijdje kwijt is om uit te leggen... dat je inderdaad moet, uh, als Turkije je niet al te veel aan hoeft te trekken... van het feit dat de PVV deze manier... gaat. moet je ook in Nederland doen. Want ik las een bericht dat 25% van de Nederlanders ook denkt... dat Wilders minister in het kabinet is. Ach, dus, is uh, dat zo? Ja. Ja, 25%? Ja, dat was ergens, ja. ja. ja ergens hier onderweg hierheen. Uh, dus met andere woorden ook in Nederland heeft hij dan nog een belangrijke missie uit, uh, om uit te leggen... hoe precies die grond, gedoogconstructie, achter de komma in elkaar zit. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, Rosenthal nou is daar dus. Ik mag aannemen dat ze daar ongetwijfeld ook hebben over de situatie in Egypte. En volgens mij is dat niet onbelangrijk om daar eens met Turkije over te praten. Want Turkije, Christa, krijgt volgens mij in het Midden-Oosten een steeds belangrijke rol als, als bemiddelend land... Bemiddelend de... land, uh, mogelijk, maar ik denk ook als, als rolmodel voor, voor een mogelijke um, een land wat democratie en toch ook een, uh, een, een, een mild islamitische factor uh, met elkaar combineert. Mm -hmm. Het is het goede voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Het is, het is een mogelijk voorbeeld, ik denk het wel. Ja. In die zin erg belangrijk. Okay. Ja, en, en wat hij daar dan weer moet uitleggen over Wilders... en over hoe het hier in Nederland zit, dus dat hoort er gewoon bij? Nou, dat hoort vooral bij de keuze voor deze regering. Dat je dat uh, overal steeds weer moet uitleggen. Volgens mij de opening van uitleggen. elk lid van deze regering... waar dan ook op de wereld zoiets als de PVV ook altijd doet. En bovendien willen we ook nog even zeggen dat... En dan, dan zeggen ja, ze dat. maar ik vind de reactie van de Turkse regering vind ik wel, uh, vind ik wel heel mooi. Ja, om het gewoon te bagatelliseren en gewoon te zeggen... nou, we praten met u, vertegenwoordiger van de regering... en uh, daar hoort hij niet bij. Oké. Okay. Mag ik jullie danken namens Tessel Hubert Smeets van NRC, Christa Meijnersma. Nou ja, in between jobs dan maar, Christa. <laughs> Dank je wel. En Caroline van Dullemen. Dank jullie wel voor, uh, voor jullie komst. Ja. Zometeen het Radio 1 Journaal. Dat gaan we allemaal doen. Zeker. We gaan los van de ontwikkelingen in Cairo natuurlijk... waar het ontzettend spannend en onrustig is op het moment. En de orkaan in Australië gaan we praten over de 130-kilometer-maatregel. Zonder linkse partijen in de regering kon er eindelijk plank gas gegeven worden. Zo was het idee. Toen minister Schultz aantrad, had ze al een beetje bedenkingen daarbij. Um, ze heeft het allemaal uit laten zoeken en uh, zometeen in het Radio 1-journaal. De uitslag, wat er nou wel en niet mag op de snelweg in de toekomst. Maar eerst het nieuws van half vijf met onderduiven de Wit. Radio 1, het NOS-journaal. In Cairo loopt de situatie op het Tagierplein uit de hand. Volgens de tv-zender Al Jazeera zijn zeker 100 mensen gewond geraakt... bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak. Ze gaan elkaar te lijf met stokken en stenen... Volgens de anti-regeringsbetogers worden hun belagers door het regime betaald... om de situatie te laten escaleren, maar de regering ontkent dat. Het leger is aanwezig, maar grijpt niet in. Bij Chemireus, Dow Chemical in Terneus... hebben zich de afgelopen jaren verschillende bijna rampen voorgedaan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo blijkt dat in 2005 1900 kilo brandbaar en kankerverwekkend benzeen is weggelekt. Een jaar later ontstond een brandbare en explosieve gaswolk. Een potentiële ramp staat in een inspectierapport die goed afliep... omdat de wind de goede kant op stond. En de Tweede Kamer heeft gepraat met topmannen uit de bankwereld. De Kamerleden wilden van hen weten of ze zich wil houden aan hun eigen gedragscode... die voorziet in minder bonussen en een betere inschatting van de risico. eh, Risico's. De bankmensen zeiden dat ze dat wel willen, maar dat het tijd nodig heeft. En dan het weer vanavond vanuit het noordwesten regen... bij een soms harde zuidwestenwind. Minima vanaf tussen 2 en 5 graden...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 ANEB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits zonder opvallende files. De langste files staan op de A2, de randweg van Eindhoven... richting Den Bosch. Er staat bij Knopend Batadorp 7 kilometer. De A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelofaar en en Zoeterwoude Rijndijk 7. Ook 7 kilometer op de A15 vanuit Europoort bij het Vaandplein. En de A27 van Utrecht naar Almere, bij Beeldhoven 6 kilometer. Je gaat de zaak overdragen...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 En Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, toenemen de chaos in de straten van Cairo. Van gemoedelijkheid onder demonstranten is deze middag niet langer sprake. Integendeel, voor en tegenstanders gaan met elkaar op de vuist. En we gaan voor het laatste nieuws naar Sander van Hoorn in de hoofdstad van Egypte zometeen. Ook aandacht voor de druk buiten Egypte op president Mubarak. Het mag. 130 kilometer op de Nederlandse snelweg. Niet overal in het land, maar waar dan wel? Joost Vullings heeft de details. Dan hebben we ook nog Orkaan Yasi aan land gegaan in Australië. Een storm van katastrofale proporties wordt gezegd. We spreken met de Nederlander in het getroffen gebied. Wat het gisteren in Cairo nog veel weg van een nationale feestdag, vandaag is de stemming totaal omgeslagen. De mededeling van Mubarak dat hij zich niet verkiesbaar stelt in september was voor een groot deel van de demonstranten niet genoeg om huiswaarts te keren. Vanmiddag raakten pro- en anti-Mubarak-aanhangers slaags met elkaar en het lijkt te escaleren. Volgens oppositieleider El Baradei zijn de Mubarak-aanhangers vooral mensen van de geheime dienst. Hij is bang voor een bloedbad. My fear is it will turn into a bloodbath and particularly that we know that. De guys die supported, de so-called pro-pro-Mubarak, zijn een buntje slags. Ik bedoel, er zijn van uh, hen slags die deel van de oude secret police. Sander van Horn in Cairo. Is dat een reële vrees, een bloedbad? Um, ja, op dit moment kan alles gebeuren. Ik uh, ben net weer terug in het hotel en ik sta vanaf mijn balkon of uh, een van de toegangswegen te kijken naar het uh, plein en. De situatie is zo fluïde, gaat zo op en neer... dat het op dit moment niet te voorspellen is. Ja, er hoort ook de insinuatie dan bij... dat Mubarak-aanhangers agenten van de geheime dienst zouden zijn. Dat is in elk geval nog voordat die uh, uh, dingen zo uit de hand liepen. Een uh, theorie die ik heel veel heb gehoord... en op een van de Arabische satellietzenders ook, was... Oh ja, nee, ik hoorde even wat rijden. Ik was benieuwd of een van de tanks... bij het klein in de beweging was gekomen, maar dat is niet zo... Um, nee, vooraf was de speculatie al heel erg dat de uh, politie hierop afgestuurd zou worden burger, ...dat mensen betaald zouden worden door Mubarak om uh, dit te doen. En dat hoorde je dus nog voordat het uh, aan de orde was. En uh, ook op de Arabische televisiezenders zie je soms uh, buitgemaakte politiepasjes uh, uh, voorbij komen. En de claim is dan dat die buit zijn gemaakt op uh, mensen die het plein zijn opgedrongen. Dus ja, alles wijst wel in die richting. Ja, dan heb je dus die pro-Mubarak-aanhangers die op de vuist zijn geraakt... met de demonstranten die er al dagen zijn. Gaat het om een klein groepje? Nee, het gaat om een hele grote groep. Als ik nu kijk uh, naar mijn zijstraat en ik zie op televisie een andere zijstraat... en ik probeer in te schatten wat er in de rest van de zijstraten gebeurt... dan zal het op dit moment wel eens 50-50 kunnen zijn. Dus wat er op het plein nog over is aan anti-Mubarak... en wat er voor het plein staat aan pro-Mubarak... Uh, en vreedzaam, vreedzaam wordt er op dit moment geroepen op een plek... ...waar uh, even hiervoor nog de stenen over en weer uh, vlogen. Uh, ze gingen over de tanks, want de ene groep zit aan de ande, ene kant van de tanks... ...en de andere aan de andere kant van de tanks. Nou ja, als die stenen op die tanks komen, dan hoor je dat. Dus het zijn grote groepen aan beide kanten. En die grote groepen aan promo mubarak kant die worden hier gewoon met busjes naartoe gebracht. En je zag eigenlijk al de hele dag dat het veranderde. Dat er steeds meer mensen promo mubarak op straat kwamen. Een klein groepje mannen komt op straat een groepje vrouwen tegen. En ze roepen allemaal: uh, Wij zijn voor Mubarak. These are not us, they are paid. They are all paid. Weet alsjeblieft, zegt een mevrouw, dat deze jongens uh, betaald worden. Dit zijn wij niet. Dit zijn niet de Egyptenaren. Eerder vandaag was ik op een plek waar uh, zo'n groep, wat groter dan. clashte met een ongeveer even grote groep van demonstranten tegen Mubarak. En uh, dat ging bijna mis. En dat is. Een van de redenen, zegt het leger, dat het nu maar eens afgelopen moet zijn. Egypte moet weer terug naar normaal. De demonstraties moeten stoppen. Al was het maar voor de economie, want dat is natuurlijk ook weer een ander element. Het gaat economisch gezien natuurlijk niet de goede kant op op deze manier met Egypte. is Een oude vrouw heeft dezelfde boodschap... En... Uh, we zitten op dit moment vlak bij het plein, dus uh, de, het risico dat die groepen elkaar tegenkomen op dit moment is natuurlijk heel erg groot. And last, last days we need Mubarak to go. Yeah. Now he he he says I am going. Why, why we we need him now to go? Ik sta bij het plein te praten met een paar mannen die weglopen en die zeggen: het is genoeg. Oké, okay. and he uh, says that all over the world. Het uh, is genoeg. Ik zeg het is genoeg. Hij gaat weg, dat heeft hij tegen de hele wereld gezegd. Maar nu is het ook tijd dat wij weggaan. Dat we hier genoegen mee nemen. We hebben de stabiliteit nodig. Back to home, back to work, back to our life. We moeten naar huis gaan en weer gewoon gaan werken. Als we hiermee doorgaan met die demonstraties, is dat niet goed voor Egypte. De promo mubarak aanhangers die blokkeren nu de toegang tot het Tagrierplein. Egyptische vlaggen bij de tanks in de buurt die voor het Tagrierplein staan. En... Naast die Egyptische vlag een portret van Mubarak. Voor de verandering eens een keer zonder rood kruis erheen. Een hevige discussie loopt uit op een handgemeen. Mensen gaan met elkaar op de vuist. En ik hoor dat het aan de andere kant van het plein, waar ik niet kan komen, nog veel erger is. Voor en tegenstanders van Mubarak. Egypte op dit moment verdeelder dan ooit. Dat was jij, Sander, eerder vandaag op straat. Je staat nu weer uh, op het balkon waarvan je zojuist zei dat je daar tanks ziet staan van het leger. Maar het leger doet nog steeds helemaal niets? Nee, het doet nog steeds niets. Vandaar dat ik ook even afgeleid was door het geluid van een bewegende tank. Dat leek erop, want dat zou echt een verandering zijn. Het leger heeft uh, nog niet gekozen. en uh, Ik denk ook niet dat ze er in staat zijn om hier veel te doen. Ik stel me zo voor dat het een beetje is zoals in Nederland... Waar de politie, de mobiele eenheid, getreed is op het uit elkaar houden van dit soort groepen. Maar het leger volstrekt niet. Ik bedoel, wat kun je meer doen met een tank dan ergens gaan staan en daar blijven staan? Je hebt er verder niet zoveel aan. Daar heb je mannen met helmen en schilden nodig. En ja, die staan er op dit moment niet. Dus zelfs al zou het leger later vandaag kiezen wat te doen... ...dan denk ik niet dat ze heel veel kunnen doen op dit moment. Sander, jij staat op jouw balkon van het hotel. Even verderop in Cairo is wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, waar ben jij nu? Ja, Niet zo heel ver, denk ik, van Sander. Dat zal een paar honderd meter nog steeds zijn. Want ik ben ik uh, in de rechterlijn aan de andere kant van Sander's hotel... ten opzichte van dat plein in de straten die daar dus ook uitkomen. En daar gaan, trekken nog steeds groepjes rond uh, Mubarak-aanhangers...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 Ik heb maar verder geen vragen gesteld. Maar dat zet wel de sfeer ook. Uh, dus onderling uiteraard ook. Maar zeker de Mubarak-aanhangers hebben niet zo heel veel op met de westerse pers. Nee, bu buitengewoon dreigende situatie. Uh, deze man werd dus met een mes bedreigd. Wat, wat zie jij nog meer voor voorwerpen waarmee die, die groepen elkaar te lijf gaan? Ja, dat is een hele bijzondere... Uh, stokken, even staaf. Ik zag een man ook met een soort, soort zweep die je voor paarden gebruikt. Hè, als ze zo'n rondje in de manege moeten lopen... Um, ja, stenen worden uit de grond gerukt. Um, ja, van alles en nog wat ze maar kunnen vinden. De rolluiken zijn nu overal voor de winkels. hoewel er af en toe een klein uh, winkeltje voor het open is. Waar ze dan echt op adem gaan komen. En uh, wat gaan drinken. En dan weer verder gaan uh, klieren, gooien, stenen gooien. En wat zal niet doen. Uh, ik, ik zie net ook weer een paar jongens lopen met uh, ja, duidelijke hoofdwonden. dat is van de stenen denk ik en die uh, hebben wel tape uh, over hun hoofd heen. Want er staan hier een paar ambulances ook. En net kwam er ook weer eentje aanrijden om weer gewonden uh, te helpen. En gisteren waren er uh, vooral families ook op het plein. Uh, vrouwen en kinderen, uh, zie jij die nu om jou heen? Nee, hier zeker niet. Uh, maar toen het begon nog wel. Dat was ook een heel rare sfeer. Dan zag je mensen met uh, kleine kinderen aan de hand lopen die gauw ja, een manier zochten om, om weg te komen. En um, op het moment zie je eigenlijk alleen maar jonge mannen lopen met uh, staven en er komt er nu weer eentje voorbij of zijn... Meestal lopen ze ook niet alleen, het zijn kleine groepjes van, van vier tot vijftien tot man en uh, sommigen zijn echt heel erg gefrustreerd uh, omdat ze niet diep op dat plein zijn uh, geweest wat ze er dus zelf graag wilden en ja die kunnen nu zeg maar in die straten iets verderop, er is verder helemaal geen politie hier te zien, kunnen nog ja, mensen gaan aanvallen en uh, wie ze maar tegenkomen en daar moet je een beetje weer uit de buurt blijven. En Je ziet op de beelden allerlei groepjes door elkaar heen lopen maar ook allerlei mensen eh, los, eh, niet in een groepje maar Loslopen. Nu had je het net over de Mubarak-aanhangers die portretten bij zich hebben van Mubarak. Maar hoe, hoe herkennen ze elkaar verder als pro- of anti-Mubarak? Nou, er wordt ook veel, heel veel geroepen onderling. En daarmee is het vrij duidelijk uh, bij wie je hoort. Maar uh, soms is het inderdaad wel een soort kluwe. Toen het net begon was het voor mij voorkomen onduidelijk hoe ze nou precies ten opzichte van elkaar stonden. En op een gegeven moment was het eigenlijk aan de ene stoeprand zonder de Mubarak-aanhangers. En aan de overkant, de recht, maar toen was het nog, uh, nog schreeuwen. Naar elkaar en uh, ja, dat liet vrij gauw uit op, op stenen gooien. En, en, en op elkaar inhakken en schoppen. en elkaar dus ook proberen mee te nemen. en steeg in. Om dan, uh, ik weet niet wat er met die jonge man gebeurd is die meegenomen werd. omdat ik dus zelf uh, er vandoor ging. Ja. Uh, maar ja, ik zou afgetuigd zijn op zijn minst. Het voorspelt niet veel goed in ieder geval met dat grote mes erbij. Dit is dus wat er op straat gebeurt. Sander van Hoorn, heb jij enig idee wat er nu op politiek niveau gebeurt? Ik kan uh, op dit moment alleen maar zien wat er recht beneden me gebeurt. En dat is dat een groep van die pro-Mubarak-aanhangers uh, zich losgemaakt. En die rennen nu weer een andere straat bij het uh, hotel in. En overigens, je herkent, uh, je houdt ze wel een beetje uit elkaar. Ja, het is heel moeilijk, maar ik heb, uh, ik heb vanmiddag heel sterk het idee dat de pro-Mubarak-aanhangers uh, gemiddeld genomen wat armer zijn. En uh, dus ook uh, geld krijgen, dat, dat is dan de theorie, om hier te zijn. Terwijl uh, op het plein het allemaal gemiddeld wat hoger opgeleid het is. Niet dat je dat aan kleding ziet, maar het is misschien een beetje een vingerwijzing. En ja, op dit moment wordt het ook gewoon fysiek uit elkaar gehouden. Wat er op politiek niveau gebeurt, ja, het enige wat uh, uh, de persagentschappen melden, is dat er druk uh, vanuit Europa en vanuit Amerika is om uh, uh, aan, op, op, Mubarak, op Mubarak, om uh, af te zien van geweld, om uh, daar tegenop te treden. En ja, dat is uh, wat er op politiek niveau gebeurt. Ik weet bijvoorbeeld ook niet of die uh, Amerikaanse gezant, ...die uh, bij Mubarak was, of die er nog steeds is, en wat zijn rol dan is. Uh, ik denk dat de eerste reacties, politiek gezien, misschien op dit moment wel zullen binnenkomen op wat er gebeurt. En die komen inderdaad binnen via de telex horen vanuit diverse hoofdsteden in de wereld. Voornamelijk uh, Washington, Londen, dat regeringsleiders oproepen om kalmte te bewaren. Uh, veroordelingen van het geweld door de Verenigde Naties uh, vanuit het Witte Huis. En een heel gerichtelijke waarschuwing vanuit Downing Street 10. De Britse premier Cameron die noemt het onacceptabel als zou blijken dat het Egyptisch regime dit geweld organiseert deze middag. We komen hier nog uitgebreid op terug, ook met de laatste ontwikkelingen. Ja, dat doen we na vijf in ieder geval ook met uh, Maurits B. Berger, die uh, ontzettend deskundig is op het uh, gebied van Egypte. En tot nu uh, zover, dus onze berichtgeving van Sander van Hoorn vanaf het Tahrirplein in Cairo. En van een van de zijstraten Hans-Jaap Melissen. Zij houden u ook komende uh, uren op de hoogte op Radio 1. André kant van de maar. Orkaan Yassi heeft inmiddels het vasteland van Australië bereikt... en raast met snelheden van honderden kilometers per uur over het land. Daarbij is Yassi een van de zwaarste stormen in de geschiedenis van Australië. Matthäus Nube woont in de buurt van Cairns, Australië. Goedendag. Uh, Goedendag hier. Ja, inderdaad. Het monster is aan land. Hoe is dat te merken? Uh, we hebben hier heel veel wind. Um, een Nederlandse behoorlijke herfststorm, die is daar niks bij... Um, er vliegen hier ook bomen om, uh, veel takken in de ronde. Uh, heel veel uh, takken zo die op het dak terechtkomen van het huis. En dan hoor je enorme knallen. Um, het zijn stalen daken, dus behoorlijk veilig. Maar het maakt een hoop lawaai. Ja, u bent met uw vrouw en twee kinderen thuisgebleven. Was dat de meest veilige optie? U bent wel voorbereid op die storm? Uh, ja, um, voor ons was dat de meest veilige optie. Voor mensen in de kustgebieden niet, omdat deze, deze wind enorme golven opzweept... die de kustgebieden onder water zetten. Dus we hebben hier in Cairns verplichte evacuaties van uh, tienduizenden mensen. Hoe ja, bent u dus zelf voorbereid in, in uw huis? Nou, uh, voorbereiding hier begint al een paar maanden van tevoren. Je kapt heel veel batterijen, een transistorradio... Um, Dichterbij dan ga je wat meer voedsel inslaan, wat hout daar is in blik en dergelijke. Uh, je gaat ervan uit dat je ook stroom gaat verliezen. Dus je hebt een heleboel batterijen en olielampen en zo in huis. Uh, zaklantaarns, uh, drinkwater vooral. Uh, want als het stroom uitvalt, dan uh, na verloop van tijd dan werken de pompstations ook niet meer. Uh, je moet er gewoon vanuit gaan dat je een week of zo helemaal zelfs bent. Nou, weet je natuurlijk nooit wat de storm kan gaan doen. Maar de zenuwen beginnen niet op te spelen, deze uren? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, gelukkig is de berichtgeving hier ook heel goed. Deze storm die, die is eigenlijk ontstaan vanuit een laag drukgebied bij Fiji. En dat is toch heel ver weg. Uh, we wisten het dus eigenlijk al een week van tevoren dat hij eraan zat te komen. Uh, en ook de voorspellingen van de kracht van de orkaan waren, waren behoorlijk goed. En uh, zelfs de richting. Uh, waar hij aan land zou komen, die, uh, die klopte vrij nauwkeurig. Dus je kan je eigenlijk heel goed voorbereiden erop. Ja. Wat verwacht u morgenochtend aan te treffen als het licht wordt? Een puinhoop. Um, als, ik, als ik hoor wat er hier nu om ons heen gebeurt, dan denk ik dat ik... Ik heb gelukkig hier een, een kettingzaag en dergelijke. Dat Ik hoop dat ik hier nog de oprit afkom om op straat te komen. Maar dan denk ik dat de meeste straten ook gewoon geblokkeerd zullen zijn. Dus er zal heel veel opruimwerk uh, plaats moeten vinden. Ja, u gaat niet gewoon naar uw werk, neem ik aan dan? Nee, nee. nee, nee. De, de, de meeste bedrijven hier hebben gewoon uh, een paar dagen geleden al gezegd... we zijn woensdag, donderdag, vrijdag gewoon gesloten. En uh, ja, we hebben een paar dagen de tijd om een beetje de boel op te ruimen... en daarna het weekend weer te beginnen. Er is een hele leuke organisatie hier, dat heet de State Emergency Service. Waar heel veel mensen als uh, vrijwilliger werken... Uh, ik ben er ook zelf lid van. En dan gaan we morgenochtend in onze leuke oranje uniform gaan we aan de slag om de boel op te ruimen. Ik wens u alle veiligheid te komen duren. Ga nog een paar uur slapen? Ik hoop dat ik nog een beetje kan slapen. Uh, de rest van de familie slaapt al. Uh, ja, want morgen moeten we natuurlijk weer aan de bak. Veel sterker erbij. Matthijs je uit de buurt bij Cairns, Australië, waar Yassi het vasteland heeft bereikt. Het kabinet beloofde dat de maximumsnelheid op veel plaatsen naar 130 km per uur zou gaan. Straks wat daarvan overblijft. Het verkeer wijnland zwaar. Op welke plekken worden geen 130 km per uur gereden? Ja, dat is op, op heel wat plaatsen op dit moment. Zeker op 34 plekken waar een file staat. Maar dat is heel normaal voor dit tijdstip. Wat er bijgekomen is, is dat de N241 Schagen-Wognum in beide richtingen dicht is bij Hoogwoud. Na een ernstig ongeluk. En voorlopig wordt het verkeer daar omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, binnenkort komt minister Schultz met haar besluiten over die verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen. Het kabinet wilde op veel wegen de snelheid dus verhogen tot 130 km per uur. Joost Vullings in Den Haag. Goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag, Lucella. Jij weet al een beetje of dat doorgaat of niet, hè? Ja, nou ja, het kabinet, uh, maar zeggen, begint rustig aan met een experiment op uh, vier uh, wegdelen, zoals dat heet. Wochnum, uh, viel net al in de verkeersinformatie, dat wordt een vertrekpunt van 130 km per uur. De kop van Noord-Holland door en dan de afsluitdijk over. Dat wordt het enige stuk weg voorlopig waar je dag en nacht 130 km per uur kan rijden. Dan zijn er nog drie andere plekken waar je 130 km per uur mag rijden, maar dus niet de hele dag. Uh, dan hebben we bijvoorbeeld over de A6 uh, van Almere-Buiten naar Jouren. Daar mag je s'avonds en s'nachts dan 130 km per uur. En dan is er nog een stukje A2 tussen Everdingen en Del waar je... Uh, buiten de spits om uh, naar de 130 km per uur mag. En dan nog een stukje op de A16 uh, vanaf de Moerdijkbrug uh, richting Breda mag je daar ook buiten de spits om uh, 130 km per uur rijden. En daar moeten we het uh, voorlopig mee doen. En jij zegt uh, voorlopig, je zegt beginnen voorzichtig. Uh, is er wel een kans dat er uitbreiding komt van de trajecten? Nou ja, het streven van de minister is om uiteindelijk op een derde van alle snelwegen... ...een, een maximumsnelheid van 130 km per uur te hebben op, op enig tijdstip van de dag. Uh, maar ja, dat zal wel heel moeilijk worden. Want we hebben natuurlijk in Nederland uh, allerlei regels rond uh, uh, geluidsoverlast en luchtkwaliteit en uh, verkeersveiligheid. Dus het is niet zo moeilijk. Neem bijvoorbeeld alle snelwegen in Nederland uh, die twee baan zijn... Daar zal het overdag eigenlijk niet mogelijk zijn. Want dan is het verschil tussen het langzame verkeer, vrachtwagens en auto's... Ja, die rijden dan 130 en die vrachtwagens rijden dan 90. Dat, dat verschil is te groot, dat is niet veilig. Dan heb je heel veel snelwegen in de, in de Randstad, zoals de A12 en de A2 en de A4. Die hebben vaak driebaansnelwegen. Daar zou het dan wel weer kunnen, eh, buiten de spits om. Maar ja, daar zit je natuurlijk in een dichtbevolkt gebied. Dus dan heb je te maken met luchtkwaliteitseisen, met geluidsoverlast. Dus het zal heel moeilijk worden om het echt heel substantieel te maken. En dat is wel wat het kabinet wilde volgens mij. Het werd met veel tamtam -tam aangekondigd. Eindelijk kunnen we lekker gaan doorrijden met dit uh, kabinet. Hè. Dat was wat ze uitstraalde. Ja, um, ja. Is dit uh, een beetje een afgang? Nou ja, kijk, de minister zelf is zo verstandig geweest... om in allerlei interviews wel iedere keer te zeggen van... ja, waar het mogelijk is. Maar er is natuurlijk wel een beeld ontstaan van... we gaan lekker 130 kilometer per uur rijden. En ja, kijk, dat komt er niet. Ik bedoel, uh, het idee van overal waar je nu 120 mag, wordt het 130. Ja, dat gaat het gewoon niet worden. En dan kan je nog altijd zeggen, nou waar je dan 130 km per uur mag, dat is mooi meegenomen. Maar ja, het wordt toch niet zo uitgebreid als er geen gehoopt, gehoopt heeft. Joost Vullings was dat, met het nieuws over de 130 km per uur. Dan nieuws over het weer. Marker verhoef hoef, welkom. Uh, we gaan even naar Australië. Orkaan Jasi, de meest catastrofale storm aller tijden, volgens de overheid. Categorie 5. we ons hier in Nederland niet echt een voorstelling bij maken, lijkt me. Nee, absoluut niet. Ik heb uh, de laatste berekeningen hier voor me. En uh, de, de orkaan is inmiddels aan land. Hè. Dat wil zeggen dat uh, de kracht er ook van uh, gaat afnemen. Maar op het moment dat hij aan land kwam... had hij windsnelheden bij zich van 250 km per uur. Gemiddelde wind en windstoten boven de 300 km per uur. Nou ja, dat, dat komt in Nederland gewoon... In, dat wordt niet eens benaderd. Ik geloof dat de, de hoogste windstoot nou misschien een keertje... 150, 160 km per uur geweest is. En een gemiddelde wind nou net in, in de windkracht 12. En dan praat je over 120, 123 km per uur. Ja, dat is staat in geen verhouding met de wind die ze daar hebben. Te meer omdat uh, wind en de kracht die dat met zich meebrengt... niet zomaar één op één vertaald wordt. He, als de wind twee keer zo uh, krachtig is, wind twee keer zo snel... dan is de kracht die dat met zich meebrengt vier keer zo groot. Dus nou ja, dan kun je je voorstellen dat het ons daar in Nederland amper een voorstelling van kunnen maken. Nee, geen bedoel. Ik heb even op de kaart gekeken. In het noordoosten weer, Queensland. Uh, waar we eerder, uh, niet zo lang geleden, die overstromingen hebben gehad. Uh, misschien een domme vraag, maar hebben die iets met elkaar te maken? Nee, dat, uh, daar ga ik niet vanuit. Die overstromingen waren overigens wel iets zuidelijker in Queensland. hoor. Die hadden niet zoveel betrekking op, op Cairns zelf. Um, en, en een tropische uh, orkaan. De, die kun je eigenlijk niet echt aan langdurige regenval koppelen. Uh, het is wel zo dat, uh, dat de zee daar waarschijnlijk iets warmer is dan normaal. Uh, en dat zou dan wel met zich mee kunnen brengen dat er wat meer regen valt en dat er inderdaad zo'n orkaan ontstaat. Want een orkaan heeft in elk geval warm zeewater nodig. Nou ja, dat heeft hij in ruime mate gehad. En vandaar dat hij zich zo uh, sterk heeft kunnen ontwikkelen. Maar die twee aan elkaar koppelen, dat durf ik zeker niet meteen één op één te doen. Ja, nog even kort. Nou hier, grijs, grijs, grijs. De hele dag blijft dat zo? Ja, we kunnen over Nederland inderdaad vrij kort zijn. De komende dagen is het uh, in het algemeen bewolkt, van tijd tot tijd regen. En soms ook veel wind. Uh, dat overigens nog niet de komende 24 uur. Dan hebben we een grijze nacht met regen en een temperatuur van een graad of drie. Morgen eerst wat regen, dan misschien een beetje zonnegraad of 7. En dan vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, dan is het echt herfst met veel wind, wolken en 10 graden. Marco Afroef. Zeeland is volgens milieuinspecteurs ontsnapt aan een denkbare ramp. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat diverse grote incidenten... bij chemiegigant Dow Terneuzen door puur geluk goed zijn afgelopen. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp heeft onderzoek gedaan... naar al de incidenten die er zijn geweest bij Douw de afgelopen jaren. gert eerst maar even dat woord denkbare ramp. Wat wordt daaronder verstaan? Nou ja, dat ze het niet uitsluiten. Dat zij zien dat het aantal incidenten toeneemt. Dat de ernst ervan toeneemt. Dat niet altijd duidelijk is waarom ze ontstaan. En, uh, uh, en dat is een belangrijke conclusie... dat veel van die incidenten waarschijnlijk te wijten waren... aan gebrekkig onderhoud. En daarmee had dus eigenlijk het bedrijf, de zaak niet meer in de handen... en was het niet uit te sluiten dat een ramp zou plaatsvinden. En er zijn ook wel wat aanwijzingen... dat Zeeland door het oog van de naald is gekropen de afgelopen jaren. Zo was er een lekkage van uh, uh, uh, stoffen... dat heeft een brandbare explosieve wolk opgeleverd... van 25 vierkante meter. En dat is alleen staat in de stukken door geluk goed afgelopen. Er was maar een vonkje nodig geweest... die bleek er op dat moment toevallig niet te zijn... Want dan was er een enorme knal geweest hier op het terrein uh, bij Douw. Wat gebeurt er bij Douw, binnen, in, in, in het bedrijf? Nou, het is een uh, chemiebedrijf. Ze maken daar uh, plastics. Uh, iedereen uh, uh, kent wel producten uh, van Douw, omdat die om ons heen zijn, bijvoorbeeld in de auto, het dashboard. Het is een enorm groot bedrijf. Het is de grootste werkgever hier in Zeeland. Het terrein van Douw is groter dan de stad Terneuzen. En Douw Terneuzen is onderdeel van Dow Chemical. En dat is het op twee na grootste chemiebedrijf ter wereld. Dus de inspecteurs en ook justitie... hebben een grote en geduchte tegenstander gevonden. Ja, is het een geduchte tegenstander? Want hoe, hoe reageert Douw op de verwijten? Nou, ze willen op dit moment niet inhoudelijk reageren... maar ze betreuren wel het beeld dat nu ontstaan, eh, ontstaat. En ze herkennen zich daar ook niet in, zeggen ze in een schriftelijke verklaring. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld de kans krijgen om het zelf uiterlijk, eh, uit te leggen. Want als je de stukken leest, dan is het heel waarschijnlijk... dat ze voor de rechter eh, terechtkomen. Dat justitie is nu ook bezig met een onderzoek. Dat onderzoek is afgerond. Het besluit hoe ze verder gaan moet nog worden genomen. Maar als je de stukken leest, dan is het eh, heel waarschijnlijk dat men inderdaad besluit tot vervolging... zodat Justi uh, Douw zich inderdaad voor de rechter kan verantwoorden. En over welke periode gaat het? Het gaat over een periode 2005-2008... en dan gaat het over heel veel verschillende incidenten... maar er zijn een paar uh, constanten in, namelijk dat ze ernstig zijn en dat ze mogelijk te maken hebben met een valend zorgsysteem. En in een brief aan justitie schrijft de provincie dan ook... dat er ingegrepen moet worden ten einde een denkbare ramp te voorkomen. Nou, justitie is onderzoek gandaan, uh, gaan doen. Die kijkt eigenlijk een beetje naar de achterkant van die incidenten. Dus niet alleen die incidenten, maar wat is nou de reden? En dan kom je inderdaad bij... Bijvoorbeeld de vraag, was nou de productie voor Douw belangrijker dan de veiligheid? En justitie zal daar een antwoord op moeten geven. Gert-Jan Dennekamp was dat over Douw ter Neuzen. Bijna vijf uur, het is inmiddels zes uur in Egypte. En daar zien we dat militairen de brandspuit hanteren om op het Tahrirplein, waar zoveel gedemonstreerd werd de afgelopen dagen, demonstranten uiteen te drijven. Daar zijn mensen met elkaar op de vuist gegaan. We hebben onze verslaggevers die toezien en in de straten staan. En na vijf uur daarvan de laatste ontwikkelingen melden. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Wie zijn auto niet verzekert, loopt de kans boetes te krijgen... van bij elkaar ruim 1100 euro per jaar. 2. Deze orkaan is te vergelijken met Katrina in New Orleans. Ranking the News. Nu.